Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie wil voorkomen dat de relschoppers in Geldermalsen wegkomen met een boete en gaat taakstraffen of zelfstraffen eisen. De OM reageert op berichten dat er geld wordt ingezameld om de boetes van de relschoppers te betalen. De actiegroep Geldermalsen zegt nee tegen AZC, wil het bedrag inzamelen. Veertien verdachten werden opgepakt toen een raadsvergadering over de komst van een AZC in Geldermalsen uit de hand liep. Betogers probeerden het gemeentehuis binnen te komen en bekogelden het gebouw met vuurwerk, stenen en blikjes. De aanrandingszaak in Keulen breidt zich uit. Nog eens 30 vrouwen hebben aangifte gedaan van aanranding of diefstal bij het centraal station van Keulen tussen Oud en Nieuw. Het aantal aangifte staat nu op 90. De vrouwen zeggen onder meer dat ze zijn betast door mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Politie, OM en de burgemeester van Keulen houden crisisberaad over hoe het gebied bij het station veiliger kan worden. De politie wil dat er extra mensen worden ingezet met carnaval als er tienduizenden mensen op de been zijn in de stad. Het Openbaar Ministerie in België heeft vijf jaar celstraf geëist tegen drie Nederlandse Turken uit Den Haag wegens terrorisme. Ze vormden volgens het OM een terroristische groepering en zouden zich voorbereiden op de gewapende strijd in Syrië. Bij de hoofdverdachten werden thuis in Brussel pistolen en kogelwerende vesten gevonden. Hij zou ook mensen hebben geronseld voor de strijd in Syrië. Bij huiszoekingen in Den Haag werden jihadistische boeken en filmpjes en een IS-vlag ontdekt. In Parijs zijn plaquettes onthuld op de plekken waar een jaar geleden 17 mensen omkwamen door aanslagen van moslimextremisten. President Hollande, premier Vals en burgemeester Hidalgo legden ook kransen. Het is de eerste van een reeks herdenkingen deze week. Overmorgen 7 januari is de aanslag bij Charlie Hebdo een jaar geleden. Het weer in het Noordoosten, is nog ijzel. De neerslag trekt weg en het wordt op veel plaatsen droog. Het blijft vandaag wel bewolkt. Het wordt min 2 in Groningen, tot dus plus 8 graden in Zeeland. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 GELACH rookt die rookt ook nog. En die zo'n beetje ook nog. zegt dus altijd Jack als gewoon doorstomen, we komen vanzelf in de haven aan. Die rookt nog een partij, jongen. En die had, laatst was ik bij hem in de Haag. En toen had hij een leuk Haags verhaal over dat roken. Dat vond ik wel gernig hoor. Ik weet goed hoe die begon.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 Maar voor die kon lopen had hij de krantenwerk, dat eikeltje zegt, Maar goed, daar gaat het even niet om. Ik, ik sta buiten op het balkon als enige te roken. Vijf graden onder nul, mijn kraag op. Denk ik denk, nou, lekker feestjes, hè. Kleren, zeg. Vijf graden onder nul, zeg. te roken. Ik was de enige die nog rookte. Dat had een voordeel, zo gaan ah, we in die voorkamer. Denk ik, lekker af en toe de tussenuit naaien, lekker even op balkon staan. Ik neem één hes, gaat achter mij een raam open op dat balkon. Is het dat kleine klote thuisbankiertje?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 Maar hij ging gewoon door, hè? want uh, weet je wat? hij zei van... Wist u, Omerik, dat roken de gezondheid kan schaden? Krijg je een college van zo'n klein klootzakje, weet je wel? Ze zijn allemaal opgestookt tegen dat roken op de basisschool. Hij had toch wel een of ander project gehad, hoe heet dat ook alweer? Sigaretten of de Peppert, weet ik hoe het allemaal heet En ik zeg, op een gegeven moment was ik hem zo zat, dat hij bleef maar doorgaan. Hij zei van, 5% van de rokers zijn al na 5 jaar... Ik zeg, Dennis, haal je kop toch dicht, jongen. Ze doen het raam dicht. En vlo, hup, snel, kom op, vlug.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 En dan denk je, ze hebben een plaster, ze zijn gestopt met roken, ze Een hun bek wel dicht, maar nee hoor, juist gaan ze dan leggen afhoeren ah, over dat roken. Ik ben al vet maanden gestopt met roken, maar ik krijg steeds een en benauwder en benauwder en benauwder en benauwder. Ik ben al jaren gestopt met roken, wel als mijn dikker, met dikker en met dikker en mijn dikker. Ik krijg ook last van mijn dikker. Als je er een geintje over maakt, dan is het feestje te klein. want ze kennen nergens mee tegen, die zerkers. Zegt tegen die bolle, weet je hoe je nou kan afvallen en toch stoppen met roken? Hij zegt, hum, hum, hum, hum. Zo moet je die plastic op je bek plakken bij je ogen. Nou, er werd daar totaal niet om gelachen op dat feest. <lacht> dat is daar geapplaudiseerd, zeg. Tjooi, jongen, jongen, jongen. En ze zijn pisseling, want ze roken niet meer. Chagrinig, weet je wel. En dan gaan ze rare dingen tegen je zeggen, hoor. Groze zegt tegen mij, jij nog hè, Rick? Ik zeg, nou, ja, ja, nou en? Nou en? Kom maar kom nu, hier. <totstukken> kom hier. Kom nou, kom nou, Hij zegt, jij nog, dus dan ga je gemiddeld tien jaar eerder dood. Ik zeg, Geef geeft niets, toch een klotefeest hier. <totstukken>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 Ja, toch? Nou goed. Ik, bedoel, ik betaal mijn hele leven AOW, maar ik zal er nooit van genieten. Maar ik betaal wel mee aan die AOW van jou. En jij gaat tien jaar lang twintigduizend bruto per jaar vangen. Dat is twee ton. Dan kan ik van gedotterd worden en een open hart uiteraard. <tie> dan. Ben ik nog altijd 50.000 gulden goedkoper uit dan jou? In feite komt het erop neer dat ik jou aardig dag bij elkaar loop te paffen. Dat komt echt. <tie> Uitgelult. Ik geef naar het balkon, ik heb nog een hoop te doen. Lachen, jacken, ze waren totaal uitgewild. Het was doodste stilte in die voorkamer: Ik denk zo, dan heb ik ze eens lekker te pakken allemaal. Ik neem één hash, begint achter mij het programma Windows weer.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 Ik zeg, wat is dat? Zit je plaster los? Ja. Ik heb hem voor zijn ogen uitgedrukt, joh. Ik zeg, als je wil roken, dan ga je maar lekker, eh, ga je dan maar lekker peuken rapen. Dat noemen ze in de Tweede Wereldoorlog buckshack. Ja, dat heeft mijn vader hem een keer verteld. Ja, Rick die zei, joh, als ik liep naar huis, ik denk, ga lekker thuis televisie kijken, dan gaan we hoe, kom thuis, zet de televisie aan, Katharine Kel, daar gaat het over, wel of niet roken en wie het wat kost, je wordt er helemaal lekker van. Die hele televisie, dat ben ik met Rick eens. ik word daar gek van, steeds meer netter. ik weet niet hoe jullie dat ook vinden, en steeds slechtere programma's, gek word je daarvan, weet al die dingen, kijk het bijna nooit hoor, uh, braken met Joop kookhekken heb je, <tie> Raken met Joop Kookhekken. Dit was het uh, Rokersfeestje. En u heeft hem waarschijnlijk herkend. Conferencieer natuurlijk Harry Jekkers. Very cross the mercy. Het zijn Jerry en de Pacemakers. Jerry en de Pacemakers, nou ik hoop niet dat hij een pacemaker nodig heeft Jerry. Want uh, ja, zo'n ding in uh, je borstkas geplant, uh, dan is toch iets uh, mis met je hart zeg maar. Hè? Maar uh, dit was een, uh, een liedje naar het hart van Jerry en de Pacemakers. Ferry, cross the mercy and you never walk alone. Dat is eigenlijk een grote hit van Jerry en de Pacemakers. Waar ook uh, Lee Towers uh, uh, natuurlijk heel hoog mee heeft gescoord. En wat eigenlijk het begin was uh, van de carrière van, uh, van Lee Towers volgende nummer vind ik zo mooi. Het is een Salty Dog. Het is een live-uitvoering van Gary Brooker en Proco Harum. Opgenomen in Denemarken. En elk koorlid, ik heb het al eens eerder verteld in de uitzending... is beschikt over een eigen microfoon. Dus, dus als er zo'n twintig man koor staat... hebben ze allemaal een microfoon. Waardoor de mix van dat koor natuurlijk uitstekend is af te regelen. En dat hoor je ook duidelijk in de kwaliteit van de opname. En uh, ik ga u laten genieten van een Salty Dog. Met uh, een meeuwengeluid in het begin van het nummer. Wat uh, wordt gemaakt met een gitaar. We place the cook. Let no one leave. Nou, luisteraars, ik ook. Niet dat ik iets te veel gezegd heb. als het gaat om het uitversterken van dat koor. Ja, wat geweldig. Die Gary Brugler. man die toch ook, uh, denk ik, al in de 70 is. Uh, nog een geweldige stem en een uh, geweldige performance. Zo uh, achter zijn uh, orgeltje of keyboards. Uh, wat hij allemaal bespeelt. En uh, in een soort openluchttheater in, uh, in Denemarken is dit opgenomen. Dus. Uh, ja, geweldig. Althans, ik vond het geweldig. Ik hoop dat ik u daarmee een plezier heb gedaan. Bend me, shape me, any way you want me. Kent u hem nog? Eamon Corner. Game in corner met bend me, Shape me any day, any way you want me. We gaan naar de searchers. Nog zo'n groep uit de jaren 60, needles and pins. Wat er maar gebeuren is dat je zo op de dinsdagmorgen... wordt bestookt met naaltjes en pinnetjes. needles en pins, de searches waren dat luisteraars. Ik wens u overigens smakelijke lunch toe. Ik zal wel een beetje laat zijn, want het is half twee al. Dus de meeste mensen die hebben al geluncht natuurlijk. Nou, dan een goede bekomst. U luistert naar Zandvoortlunch. Op de dinsdagmorgen is mijn collega Rutjansen Jansen er weer. Uh, ik hoop voor hem wel met een sidekick. Een sidekick is iemand die assisteert bij het Niels bijvoorbeeld. Uh, en het verzamelen van informatie en ook het meepresenteren. Ik moet het uh, de afgelopen dagen alleen doen vanwege ziekte uh, en, uh, ja, oh, Nou ja, narigheid. Dat is ik een beetje overdreven. Maar in ieder geval. Het had allemaal leuker gekund. Uh, Imca uh, ziek, uh, Dolly een, een tijdje uh, afwezig door, door persoonlijke omstandigheden. En uh, ja, dat maakt het voor mij uh, uh, een beetje eenzaam hier in de studio. Nee, maar toch niet helemaal, niet helemaal. Hij, hij steekt zijn arm al terecht op, want uh, Orno, uh, mijn vriend Orno Hulshoff is hier aanwezig... Uh, om even bij te praten, zo, uh, wat er allemaal in de jaarwisseling... Uh, met ons is gebeurd zeg maar uh, en uh, uh, nou ja heel gezellig dus ik ben niet niet eenzaam uh, dat moet ik over zeggen uh, the sun ain't gonna shine anymore zingen de Walker Brothers Sun en korrekschijn en moor klopt helemaal niks van, natuurlijk, want de zon die schijnt uh, overdag altijd. Alleen de wolken zitten ervoor, zo is het eigenlijk. Oh nou, luisteraars, uh, het is uh, half twee, dus. Uh... Het nieuws bij Zier Zandvoort met Charles Duif. Ik ga vanmiddag... het uh, uh, tweede gedeelte... van de uitzending... Uh, het nieuws beperken luisteraars... tot het inleveren van kerstbomen. Een kerstbomenverbranding... die op 13 januari gaat plaatsvinden. De traditionele kerstbomenverbranding... is dit jaar op woensdag 13 januari... om half acht s'avonds... op het strand ter hoogte van het Schuitengat. En dat is de doorgang achterzijde... Dirk van der Broek... richting het strand... Kerstbomen kunnen 13 januari ingeleverd worden... tussen 1 uur s middags en 4 uur s middags bij de remise... aan de Kamerling-Wonnenstraat nummer 20... of natuurlijk bij het Schuitengat. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 25 eurocent... of ouderwets gezegd een kwartje. En u krijgt ook nog een lot. Er worden namelijk ook 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. En in de laatste week van januari maakt de gemeente dan bekend... welke lotnummers hebben gewonnen... Dat doen ze in de Zandvoortse Krant en op de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Voor nadere informatie surft u even naar www.zandvoort.nl. Daar vindt u alle informatie over kerstboomverbranding op 13 januari. Ik zeg het nog maar eens even. woensdagavond om half acht bij het schuitengat op het strand. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. In het Noordoosten wordt het een ijsdag en is het door IJssel spekglad. In de rest van het land is het overwegend droog. Met nu af en toe wel een klein zonnetje door de wolken. Vanavond zijn er perioden met regen en morgen dan rijdt de kou net wat verder. Dan liggen de maxima in de noordelijke helft lager. Donderdag dan stijgt de temperatuur weer en verdwijnt overdag de gladheid. Nou, vanmiddag is het dus op de meeste plaatsen droog weer... en breekt vooral in het midden en zuiden af en toe het zonnetje door. Er staat een matige zuidoostenwind en daarbij wordt het 5 tot 8 graden ongeveer. In het noordoosten staat een koude oostenwind en daar blijft het overdag licht vriezen. Ook vanmiddag kunnen dus daar de wegen spekglad zijn. Later in de middag neemt de bewolking toe kan het in het zuiden wat regenen. Vanavond valt in het zuiden regen en uh, geleidelijk trekt de neerslag wat verder naar het noorden. En vannacht valt vooral in het noordwesten, midden en zuidoosten regen. Noordoosten maakt weer kans op ijzel, maar dat wordt dan wel minder dan de afgelopen nacht. komende nacht breidt de koude lucht zich wat meer naar het zuiden uit en maken ook delen van Noord-Holland, Utrecht en Gelderland kans op wat ijzel. In het zuiden en uiterste zuidwesten van het land... blijft de temperatuur boven het vriespunt. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe wat regen. En op plaatsen waar het vriest eh, kans op ligt de IJssel. In de middag neemt de neerslagkans weer af. In het noordoosten vriest het graadje... en in de zuidelijke helft van het land wordt het 4 tot 8 graden. In Noord-Holland kan het in het noorden vriezen... en in het zuidwesten blijft de temperatuur waarschijnlijk boven nul... Dus in één provincie uh, ja, twee uh, extreme. Kou in het noorden en uh, ja, wat warmte in het zuiden. In de nacht na donderdag trekt vanuit het zuidwesten weer een regengebied. Het zal ook weer niet zo zijn. Over ons land luisteraars. En omdat in het noordoosten dan nog vorst aanwezig is, is daar opnieuw kans op ijzel en toenemende kans op uh, gladheid. Donderdag is het bewolkt en regenachtig en de wind draait naar het zuidwesten. Waardoor de temperatuur gaat stijgen in grote deel van het land naar 6 tot 8 graden. Alleen in het uiterste Noordoosten blijft de wind nog een tijd Zuidoost. En daardoor wordt het in de middag daar niet warmer dan 2 tot 4 graden. In de namiddag kan het in het Zuidwesten eventjes wat zonnig zijn. Dan kan de zon een klein beetje doorbreken. Vrijdag is het wisselend bewolkt. plaatselijk plaatselijke bui, het wordt dan 6 tot 8 graden. De dagen daarna dan blijft het wisselvallig en blijft de temperatuur boven het vriespunt. Voor uitzicht aan de komende week laat weer lagere temperaturen zien. Dus je hebt zomaar kans ja, dat de winter weer gaat uh, terugkeren. Nou, dan gaan we weer een stukje muziek uh, uh, draaien. En op verzoek van Orna Hulsoft uh, draai ik uh, Adel met Hello. Hello, Adel. Hallo.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 Ja, wat een geweldige zanger is het toch Adel met uh, Hello. Adel met Hallo en Onno, jij vertelde me dat uh, er is iets bijzonders aan de hand met het nummer. Nou ja, ja, bijzonders. Ze hebben er gewoon al uh, gelijk in het begin uh, heeft er iemand er uh, een parodie uh, op gemaakt. Hè? Een parodie. Een parodie, uh, zeg maar een mix van uh, Hello van Adele. Maar ja, we kennen natuurlijk uiteraard Hello van. Lionel, Lionel Ricci. Dus, ja, ja. dus uh, daar hebben ze toen. Een, het is een heel kort stukje. Dus, twee, twee versies zijn er geloof ik van, van 12 seconden. Ja. Zagen we al. En uh, van een, ongeveer een uh, minuut. Nou, ga eens kijken of ik hem gevonden heb. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, nee, deze is niet zo. Ik had deze nog niet gehoord eigenlijk. Nou, nee. Niet zo'n. Niet echt mooi gemixt. Nee. moet ik zeggen. Hè, met het, hele niveauverschillen, geluidsniveau ja, ja, Er moet nog een andere zijn, dus. Ja, maar ik denk dat is, dat is die van 12 seconden. Dat is gewoon uh, eventjes zo, weet je wel, het begin. Ja. Wat deze ook uh, was. Ja. Dus. Even kijken wat nog meer zie je hoor. Maar zomaar een uh, geintje hierop. Ja, precies. Nou ja, in ieder geval uh, het idee was inderdaad om twee nummers Hello van Lionel Richie en Hello van Adel. Uh, ja, te mixen. Ja, ja. Daar zeker. komt het tot meer. Nou, uh, Maar kijken. een mooi nummer vind ik het, van Adel. Ja, zeker. Dat een goede stem heeft ze ook. En, uh, maar ik vond het wel heel mooi, dat, uh, dat zag ik na een paar dagen. Of na twee dagen of zo, dat het meer uh, dan anderhalf uh, miljoen keer, zo'n twee miljoen keer was bekeken op YouTube. Oké. Okay. Hey, we gaan even een hitje eruit mis. Een hitje uh, een tijdje geleden. Het chef uh, special. Met In Your Arms. I know you're gone, I know you're my mind ain't in control.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 Ja, luisteraars, uh, In Your Arms. Nou, dat was uh, Jeff Special. Ik Kijk op mijn klokje, we hebben nog zo'n 10 uh, zo minuten te gaan. Uh, no. dus, uh, heb jij trouwens uh, de jaarwisseling een beetje, be, be, be, een beetje veilig doorgekomen? Was er een hoop vuurwerkgeweld bij jou in de buurt? Of... Nou ja, het is redelijk veel, uh, ja... Behoorlijke knallen, jongen. Ja. De, de Amsterdamse Poort stond echt erin. Uh, bij, bij ons tegenover. <tie> en daar nou hadden ze een. een uh, hebben ze gewoon een putdeksel eraf geblazen. ongelofelijk Ja. Het ja. liep gelukkig goed af. Ik had. Ik had uh, omdat ik een andere auto heb. Die heb ik uh, op een veilige plek. Ergens in Bloemendaal. op een grote parkeerplaats neergezet. En uh, de auto van mijn vriendin ook. Want, uh, Werd er kon... dan bij jou wel flink wat afgestapt? Ja, precies. Oh, uh, ja, ja. Ja, dan moet je wel oppassen ja. voor, je, voor je lakken eigenlijk. En zeker ja. als je een nieuwe auto hebt, dan ja. is dat wel... Uh... Er is allemaal zo'n putdeksel op je ja. auto. Ja, ja, ja oké, okay. maar, maar ook die knallen, dat soort ja. tegen je, hoe heet het, dat kruidt. In, in de achtertuin ja. troffen wij ook wat vuurpijlen aan. Je ziet ook van die enorme palen aan, uh, aan sommige pijlen vast, hoor. En, uh... van, van hout, ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb het wel eens bij mij op mijn balkon, denk van... Uh... Kijk dan buiten, de volgende ja. dag denk ik, hé, hey, wat. Het ja, verbaast me dat het dat mag, want het is levensgevaarlijk. Maar als je zo'n ding op je krijgt... Uh. Ja, je kan natuurlijk met dat soort dingen, zodra het weer uit de lucht komt, van... Ja, maar waar valt het in? Ja. Nou, ja. helpt de veiligheidsbedel volgens mij ook niet. Nee, ah. nee ik, <laughs> <laughs> zeker niet. Nee. Ja, je, ik moet echt, je moet echt zo'n. Uh, zo, zo uh, op de, de bouwplaatsen uh, moet je zo'n helm ook eigenlijk op, de, op ja. doen. Ja, eigenlijk vreselijk krom, als je dan. Uh, Vijf kilometer te hard rijdt, krijg je een bekeuring van uh, ik noem maar wat, uh, 24 euro of zo. Maar uh, zo'n zo, zo pijl wordt eigenlijk veel meer gevaar. Oplevert. Dat mag allemaal zo. Dat is allemaal. Uh... Ja, ja, maar is waarschijnlijk, waarschijnlijk met uh, zoveel andere dingen ook. En uh, dan kunnen we nog wel een uh, waslijst, ja, je, uh, uh, nou ja, daar wou ik het nog de eens even over hebben. Ja, ik, uh, <laughs> wou je daar even over bomen. <laughs> ik denk, nou, dan hebben we wel eventjes gespreksstof voor de komende paar uur. Een <laughs> paar uur, oh? Je wou nog even een uh, marathon daar uh, tegenaan gooien. Nou, dat ga ik maar niet doen met, uh, <laughs> met, met, met, met mijn stem. Want ik ben, uh, ben nagenoeg... Uh, Lekker, lekker hees, spraken, ja. Spraken. Ja, ja. Ik denk, nou, jij bent uh, volgens mij met uh, oud en nieuw uh, echt uh, ja, dit, eventjes een uh, optreden gehad en uh, hele nou, stem uh, schoren uh, gezongen. En nee, ik heb een puffertje, puffertje ja. vanwege mijn longen en, de, en dat is een bijwerking van het puffertje. Er zit pret niet zonder heen, en zo en al die narigheid. Dus ja, daar kan je er schor van worden. Je moet... Ja, dan krijg je behoorlijke pret. Ja, niet zo'n, Niet zo'n, Ja. <laughs> Uh, en uh, uh, je moet als je dus zo'n puffertje genomen hebt dan moet je je mond goed spoelen en zo. dat is ook te voorkomen, want je kunt ook schimmelinfectie in je mond krijgen door zo'n uh, ja, een beetje raar praatje zo uh. <laughs> maar, <laughs> <laughs> het, kan, het kan wel gebeuren als je, dus, uh, als je niet goed je mond spoelt na zo'n puffertje dan, uh, dan kan je dat allemaal oplopen ja, dus het, ja. is, dus, het zijn is van wel. die dingen, dan moet je na, moet je gewoon je mond spoelen <laughs> Nou, oké. Okay. Geld voor, Tataal, heren. We zijn Geld we voor weer. heren, maar ook voor dames. Ja, ja hoor. Toch? Daar we zijn we weer. We zijn er weer. Oh, nou, dan mag eventjes even Gloria Esther van. Ik heb toch het eerste uur ook al gedraaid met een rustig liedje. En dan gaat ze de conga bespelen. Come on, shake your body, baby, do that conga don't no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga and no, don't you can't control yourself any longer. Blijf u toch een beetje wakker, luisteraars. Dat is de bedoeling, hè? Hoe vindt u het nou allemaal om een schorre duif te horen? We hadden het ongelooflijk. Nou, lach me <maar> uit, luisteraars. <laughs> Ik lach je alleen maar toe. Ik lach je alleen maar toe, jongen. Kom on, shake your body, baby, do that conga. I know you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Van de Miami Sound Machine. Samen met Gloria Estefan. Ik heb nog wat nieuws, luisteraars. Ik heb toch nog wat nieuws. Wordt uh, hot van de naald, zeg maar. Misschien dat u het al weet. Maar als u het niet weet, dan hoort u het nou van mij. Want Bernd Snijders, die kent u nu wel. Burgemeester van Haarlem. Hij is de laatste en tijd... Bloemendaal. En Bloemendaal. Hij is de laatste tijd nogal veel nieuws. Uh, als het gaat om ja, zijn auto's in brand gestoken. Uh, hij heeft zich ook nogal bemoeid uh, met... Uh, uh, het opvangen van vluchtelingen uh, in, in de gemeente hier natuurlijk in haarlem, maar ook uh, hij is ook voorzitter van de VNG geloof ik hè? Nee, hij uh, nee. Hij... Ja, wat hij gaat doen, bedoel je? Nee, Vereniging Nederlandse Gemeenten is hij toch ook... Oh, hij, is, uh, ja, ja, hij staat aan het hoofd van burgemeesters, uh, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, uh, ja, ja Nou, van in ieder geval, het nieuws is dat hij na de zomer... zijn burgemeesterschap van de gemeente Haarlem... en ook natuurlijk het interim burgemeesterschap van Bloemendaal... gaat neerleggen. Dat heeft ja, een helaas. Ja, dat heeft een woordvoerder van de gemeente Haarlem... aan uh, RTV Noord-Holland bevestigd. Snijders heeft een nieuwe baan. Ja, ja? McDonald gaat hij, <laughs> McDonald's gaat werken. <laughs> Big Macs verkopen en zo. Nee. Hij al wel leuk. Hij heeft een goede bassist ook, wist je dat? Ja, ja, ja, ja muzikant. Ja, ja, ja, ja. Meestal met Koning, Koningsdag ja. natuurlijk nu ja. tegenwoordig. Tweede hij altijd op met uh, Fox en de Meers in de Vijfhoek in Haarlem. Ja. Heb ik verschillende keren al uh, daar uh, gekeken. En ook uh, foto's van gemaakt. Okay. Snijders is de komende zomer is hij al tien jaar burgemeester van Haarlem. Hij heeft altijd gezegd dat hij bij zijn tweede termijn de aanvang daarvan dat hij die termijn niet zou afmaken... dus zijn vertrek is niet een totale verrassing. In een persbericht op de website van de gemeente Haarlem... schrijft hij dat hij vindt dat het na tien jaar tijd is voor iemand anders. Hij legt met pijn in het hart, zo zegt hij zijn taak neer... maar is blij dat hij wel Haarlemmer blijft. Met zijn vertrek komt er ook een einde aan zijn interim-burgemeesterschap... van de gemeente Bloemendaal... waar hij de rust en stabiliteit van het gemeentebestuur moest terugbrengen... naar het vertrek van burgemeester Emmens... Het is nog onduidelijk wat er met die functie gebeurt... maar ook het eh, voorzitterschap... Ik, ik zei het net al tegen Orno... van eh, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... Ja. komt eh, met het vertrek van Burgemeester Snijders dus te vervallen. Ja, ik hoorde even jouw, jouw afkorting wat je zei... niet, omdat ik maar één kant van mijn koptelefoon... Eh, nee, zal ja, het, ik, het VNG is natuurlijk wat anders... dat is Annemarie Jorits, maar volgens mij die daar eh, voorzitter van is... Uh, burgemeester van Almere was ze. Ja, ja. Uh, die was van het VEG-voorzitter. Maar Bernd Snijders, die is dus voorzitter van het Nederlands Genootschap, Genootschap van burgemeester. Burgemeesters. ja. ja. Uh, nou, u kunt ook een artikel, uh, artikeltje googlen. En dat heet Ik kom niet naar Bloemendaal om Sinterklaas in te halen. Dat heeft hij ook gezegd, Bernd Snijders. Uh, hij. Uh, heeft die taak kennelijk uh, als uh, ja een beetje begeleidend opgevat en niet, niet echt het serieuze burgemeesterschap. Hij uh, uh, nee. Nee. Uh, gaat in augustus aan het werk als directeur van het VSB-fonds. Nou, ik weet niet waar, uh, waar de VSB voor staat. Weet je? Dat? VSB. Dat is toch uh, uh, uh, uh, uh, nou? nou van de van uh, een pensioen uh, VSB kunnen, VSB kunnen. bank. Nou ja, ik, ik heb geen idee, Dan moet je maar eens even opgoogelen. Uh, dat moeten de luisteraars dan maar even zelf doen. Het VSB-fonds, daar wordt die directeur van... Bernd Snijders van Haarlem en interim-burgemeester van Bloemendaal. Dat gaat gebeuren per... Ja, pensioenfonds. Ja? Volgens mij. Oh, Oké. Okay. <lacht> Verwacht wordt dat Haarlem in september weer een nieuwe burgemeester zal hebben. Tot dan moeten we nog even geduld hebben wie dat zal worden. Ik heb geen idee. Ik heb, ook niet. Heb jij een sollicitatie? Nee. <lacht> ik ook Mag niet. Mag ik even bedanken? Ja, ja <lacht> Ja, je wil je auto langer houden vandaag. Ja. <laughs> We gaan eruit, luisteraars, met uh, een uh, muziekje van uh, Even Speaken. Uh, Michael uh, en I. Michael en I. John, zeg mij niks. Nummer heet uh, Don't Let the Sun go down on me. Dat is natuurlijk bekend van Elton John. En uh, uh, ook George Michael heeft eraan meegedaan. Uh, ik neem vast afscheid van u. Ik dank u voor het luisteren. En wat mij betreft nog een hele fijne dinsdag. Dag. Doei doei. ik lees het, place het helemaal fout. Het zijn gewoon uh, George Michael en Elton John. <laughs> het duo met Don't let the sun go down on me.